En u weet dat ik geen aanleiding tot wist ben geweest. Ik ben er zeker van dat de justitie eerder hen zal straffen die vreedzame reizigers aanranden... zowel als degene die dat toelaten. Help allemaal! Ja, je, je hebt ze misgepakt, je hebt ze verwacht. Ja, Echt, moet je. Ja, zet je in postuur, Lange dood. Ik heb ze wel groter als jij voor dat grondwerk gedrommeld. Als je zin hebt, dan zet je een rood lintje op je bakken stekenen. Ze mogen wel oppassen. Als ik me niet vergis, is het Saar Peter de Grote. Het zal niet waar wezen. Het is Saar Peter de Grote. Het is Saar nou, Saar Peter... komt er nog wat aan? Trek je mes en verdedig je. Als je geen lafrek bent. zal de ja. Het is Saar Peter. Wat, wat, wat, wat deed je me nou? Ze zeggen het. Ja. Onze verontschuldigingen, ja. hoogheid. We wisten niet. Um... Anders had ik dit niet toegestaan. Oh. Ik, ik, nou, ik, dat ik, had, ik ik Ik help u even in het rijtuig, hoogheid. hoogheid. O, Men houdt u hier voor het zaad Peter de Grote. Maak me gauw dat u wegkomt. Oh, is het dat? Ja, ik nee, dank u. Rij maar voor het koetsier! Eee. Wie had ooit zoiets meegemaakt? Wie zou denken dat die vent de tsaar zou wezen? Ja, dat hij als, je als je handen je aan mee zijn mee lijf heeft, dat je klopt je <coughs> ja, ja, Dat Ja, ja, ja. Het moet toch grote zijn, hoor. als dat de tsaar is, ben ik de koning van Amerika. Ach, laat me naar je kijken. Die man lijkt net zoveel op de tsaar als een kanarievrouw. hebben je leden te pakken gehad, waar? Mij te pakken gehad? Maar wie heeft het dan verteld dat het de tsaar was? Ja, wie zei dat? Nou, dan zijn jullie ook een hoop gekken, hoor, dat jullie in een ambarkas voor een brik laten verkopen. Is hij dat, die jullie dat verteld heeft? Die Amsterdamse bleeksaan? Ja, ja, ja, die was het, ja, ja, ja. Kom, kom, heren, heren, heren, heren, het of niet? Jullie mogen blij zijn dat de zaak geen verdere gevolgen heeft gehad. Want de man... Ik zag mij er wel naar uit om het hoger op te zoeken. En ik twijfel er niet aan of de heren van Eemland hadden het jullie duur laten betalen. Goedemorgen samen. Nou ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik weet wel dat wel Daar breekt het los. Ik had misschien toch beter gedaan. Misschien kan ik even schuilen onder die beuk. Nee, nee dat wordt ook niks. Die begin nu wel door te lekken. Wacht, is, is daar ginds? Is het landgoed Guldenhof? Misschien ja. Als het hek open staat, dan uh, kan ik daar in het tuinhuis schuilen. Of in ieder geval. Ja. Gelukkig, het tuinhuis is ook op. Zet even boffen. Hoewel, veel droogs heb ik niet meer aan. Maar ik ben hier tenminste alleen, dus. Dat bent u niet, meneer. Oh, mijn me juffrouw, ik, ik, ik had u niet gezien. Ik neemt u mij niet kwalijk? Verontschuldiging niet, meneer. Het is inderdaad een geweldige buik. Uh, ja, het is vreselijk. Ik, ik druip. Ik zie eruit als. Bovendien een... heb ik eigenlijk niets over deze koepel te zeggen. Maar mijn oom zal het mij niet kwalijk nemen als ik u een schuilplaats verleen. Om uh, um u de waarheid te zeggen, het, het weer is zo. Ik bedoel, als het niet onbescheiden is, neem ik graag uw aanbod aan. Dank u. U kunt wel gaan zitten. Oh. Graag. Alleen, wacht, ik zal het kussen van de stoel nemen. Ik maak alles nat. Het uh, koren te veld zal wel heel wat te lijden hebben van dit noodweer. Ik beklaag de arme vissers die nu op de Zuiderzee zijn. Dit is een fraaie hofstede. Ik heb zelden zulke mooie beuken gezien. Ik geloof dat de bui nu wat begint te bedaren. Ik denk dat ik maar eens opstap. Ik zou nu maar wachten tot het droog is. Het is werkelijk nog geen weer om te wandelen. Dank u. De zaak is, ik had nog voor het poortsluiten in Naarden willen zijn. En dan zal ik toch moeten aanstappen. Mag ik vragen of dit landgoed niet toebehoort aan de heer Blaak? Ik meen gehoord te hebben dat hij hier in de buurt een hoofdsteden had. Ja, meneer. Meneer Blaak is mijn oom. Oh, ja. Ik herinner mij niet meer meneer Blaak ooit gezien te hebben. Maar de broer van meneer Blaak heb ik jaren geleden wel eens bij ons thuis ontmoet. Hendrik Blaak, als ik me goed herinner. Dat was mijn vader. Hij is twaalf jaar geleden gestorven. Oh, ja. Ik was nog maar een jongen. Mijn vader en de heer Blaak hadden samen belangen bij de Oost-Indische Compagnie, meen ik. Mijn vader is nu hoofdschout van Amsterdam. Is meneer Huik uw vader? Ik ken hem heel goed. En vooral uw moeder en uw zuster. Veertien dagen geleden heb ik ze allemaal nog gesproken. En ik hoop ze binnenkort weer te zien, want wij vertrekken morgen naar Amsterdam. En maken ze het allemaal goed? Heer beste. U bent dus... Zegt iemand, Huik, heb ik begrepen? Uh, inderdaad, neemt u mij niet kwalijk. Ik had me natuurlijk moeten voorstellen. Uh. Uh -huh. Ze verlangen er allemaal erg naar u terug te zien. Uh -huh. U wordt met smart verwacht, kan ik wel zeggen. Nou, dat verlangen is wederkerig. Maar ik ben toch blij dat ik goede berichten hoor. Vooral uit zulke lieve mond. Uh -huh. Uh -huh. En mijn moeder, uh, ze had altijd zoveel last van hoofdpijnen. Ze schijnen de laatste keer volkomen gezond. Hoewel dat niet alles wil zeggen, want zij klaagt nooit. Maar uw zuster Susanne heeft me verteld dat zij in lang niet zo goed is geweest. Oh, en hoe maakt het? Ik begrijp niet hoe ze het, het zo heeft kunnen uithouden zonder mij. Want ze leest maar half als ze maar niet driemaal maal in het uur de les kan lezen. Nou, dan denk ik dat er wel het een en ander voor u in het vat zal liggen. Bovendien, waar zijn oudste zusters anders voor dan om haar broers wat in toom te houden? Maar u zult nu de plak wel zo'n beetje ontwassen zijn. Ontwassen. Ik zal haar slachtoffer blijven zolang ze geen man heeft gevonden die ze regeren kan. Apropos, weet u ook of zich al een kandidaat heeft voorgedaan? Als ik haar vertrouweling was, zou ik mij wel wachten u iets te zeggen. In alle geval wil ik haar niet het genoegen ontnemen het u zelf te vertellen. Nou, dan zal ik wel niets horen voor de voorzanger in de oude kerk met zijn neustemde gemeente verkondigt dat er trouwbeloften bestaan tussen de heer N.N. en M.France Susanne Alette Huy. Dat zal best meevallen. <laughs> Tenminste, te oordelen naar de toon waarop ze over u spreekt, geloof ik dat ze niet weinig van u houdt. Ach, ze heeft dus over mij gesproken. Dan ben ik u dus niet helemaal onbekend. U schijnt dus te geloven dat zij niets dan goeds van u verteld heeft. Oh, op een afstand zeker. Alleen als ik erbij ben... eh uh, Weet u misschien ook hoe laat het is? Het loopt tegen half één. Oh, lieve help al zo laat. Dan lopen ze me natuurlijk overal te zoeken. Het is etenstijd. Ik had al lang thuis moeten zijn. Wilt u dat ik naar uw huis ga om een paraplu te halen? Wel, nee. U zit hier nu toch? waarom zou u nog eens door de regen gaan hollen? Ik ben toch al doornat. En bovendien, ik zou dus nooit door het water lopen om u van dienst te zijn. Uh, nee, nee, ik dank u. Er zal zo dadelijk wel iemand komen. Of anders... Uh. Hoor eens, meneer Huik, ik heb werkelijk liever dat u niet gaat... Ik ben bang dat mijn oom het misschien kwalijk zal nemen dat... Dat een wens door u geuit dadelijk vervuld wordt. Ik moet u verzoeken alle complimenten achterwege te laten. En daar ik het u niet ontlopen kan, zal ik geen woord meer zeggen. Ben u nog mooier als u niet eens meer de waarheid spreken kan? Die waarheid is wat al te mooi, waar het mij betreft. We zullen het maar op rekening schrijven van uw lange verblijf in het buitenland... Maar ik moet u wel waarschuwen. Wij Hollandse meisjes hebben de waarheid in de regel liever iets eenvoudiger. Ik vraag u om vergeving. Ik heb trouwens mijn straf al te pakken in de vorm van een nat pak. Ach, ja, ik... Uh, u zult misschien een verkoudheid oplopen... voor de eer van mijn oom. Zou het me spijten als u op Guldenhof geweest was en ik had u niets aangeboden... Ik zal eens zien of er iets in de kast is. Gij die in dit verblijf... ...wilt toeven met gemak... ...gij vindt in deze kast... ...pijp, vuurtest en tabak... ...ook keurig porselein... ...van China's verre kust... ...en goede morgendrank... ...zo u geen koffielust. Wat zal het zijn... Cognac, rum, rozoelis, ratavia, wat u wilt. Een cognacje graag. Ik denk dat dat het beste de vochtigheid zal verdrijven. Het staat hier vol met verzen. Zegt u maar gerust rijmpjes. Ach, ze zijn van onze goeie Lucas Helding. Dat is zo'n beetje de hofpoëet van mijn oom Blaak. Mooi zijn ze niet, maar wat kan je ook voor bijzonder zeggen van... Een bak een wenteltrap of een fontein. Hier is uw cognac. Dank u. Ik heb niet zoveel verstand van de dichtkunst. Maar misschien waren zijn verzen wel beter geworden... als zijn onderwerpen wat uh, interessanter waren geweest. Hij zal toch zeker ook uw begaafdheden wel bezongen hebben. Oh, wat dat betreft. Er is geen verjaardag geweest... of ik heb een bereimde gelukwens ontvangen... Er is geen godin op de Olympus of ik ben er mee vergeleken. Dan eh, mag ik deze dronk misschien wel wijden aan de Hebe... die ze mij geschonken heeft. Hebe bediende alleen de goden, meneer. Ze gaf ook Hercules, die maar een halfgod was... voor nu en dan wat te drinken als hij nat thuis kwam. Daar wil ik niet over twisten. Oh heel Een de etensbal, af. Nu zal ik het toch door moeten regen of geen regen. Maar dat niemand u is komen zoeken. Achter gaat uw kluwe wolk. Waar? Ik zie hem al, hij is onder de tafel gerold. Ik pak hem even. Gevonden. Gevonden. We hebben je overal gezocht, kind. Niemand wist waar je gestoven of gevlogen was. Ik, ik, ik was. Ik, ik zat hier te lezen toen het begon te regenen. Wat, wat, wat doet die man daar? Onder de meneer, meneer heeft hier... Wij waren al bang dat je je verveeld zou hebben. Maar ik zie dat je gezelschap hebt. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, meneer Blak... dat ik hier even geschouwd heb voor de regen. Het staat boven de deur. Zo gij voor regen vreest of gure noordenwinden? gij kunt in dit verblijf een zoete schuilplaats vinden. U was zeker bang dat het dak lekte... dat u onder de tafel gekropen bent. Ik raapte een kluwen wol op... die de juffrouw had laten vallen. Alsjeblieft, juffrouw. En je was ook al aan borrelen, zie ik, lieve nicht... Je houdt hier open, hof. Wat denk je, poëet? Zou de maag een prikkel kunnen gebruiken voor voorbij aan tafel gaan? Graag, meneer Blaak. Als ik zo vrij mag zijn... Heeft mijn nicht u uitgenodigd om hier te komen schuilen, vriend? Je gezondheid, Helding. De uwe, meneer Blaak. Het is hier anders een besloten plaats en geen herberg... waar iedereen maar naar believen kan inlopen. De juffrouw was zo vriendelijk mij niet weg te jagen. Overigens was het verschrikkelijke slechte weer mijn excuus. Mijn naam is... Ik vraag u niet naar uw naam, vriend. En bedunkt, het weer is nu alweer zo ver opgeklapt dat je wel weer kon opkuieren. Dan rest mij niets dan afscheid van u te nemen, juffrouw Blak. En u te danken voor het vriendelijk onthaal. Hebt u misschien nog een boodschap mee te geven voor de familie in Amsterdam? Dank u, meneer Huik. Ik hoop van de week nog uw moeder en zandje te komen opzoeken. Maar, huik? Huik? Oh, dus meneer is een kennis van je jetje. Had dat meteen gezegd, Mijn vader was al bang dat hij een lid van de bende van Jaco was. Maar, maar, maar bent u dan familie van de hoofdofficier Ruik? Ik ben zijn zoon...